Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De provincie Groningen noemt de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning schokkend. Volgens PvdA-gedeputeerde Moorlag is het zonneklaar dat de gaskraan verder dicht moet. Veiligheid moet nu voorop staan, niet de gasopbrengst, zegt hij. Ook wil de gedeputeerde dat er vaart wordt gemaakt met het verstevigen van gebouwen. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil niet te veel terugkijken op fouten bij de gaswinning. Directeur Schotman zegt dat hij aan het werk gaat met de aanbevelingen uit het rapport. Hij begrijpt de gevoelens van onveiligheid en de ongerustheid die is ontstaan door de aardbevingen. Amsterdam heeft vorig jaar voor in totaal 288 miljoen euro aan bouwgrond uitgegeven. De inkomsten zijn gestegen tot het niveau van voor de crisis in 2008. Volgens wethouder Van de Burg herstelt de stad goed van de crisis...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 Die plannen waren goedgekeurd, maar er werd een streep doorgezet en projectontwikkelaar Piet van Pol mocht een bioscoop bouwen. Van Pol werd weer bekend door zijn betrokkenheid bij de zaak tegen de Roermondse VVD-politicus Jos van Rij. Het leger van Oekraïne is weg uit de strategisch gelegen stad de Balchevo, na een lange belegering door de pro-Russische separatisten. Waarnemers spreken van een chaotische aftocht, veroorzaakt door een gebrek aan manschappen. Het is onbekend of de pro-Russische separatisten nu willen doorstoten naar andere steden. Het weer vanavond en vannacht helder en 1 of 2 graden vorst. Morgen eerst zon. In de avond kans op regen, Het wordt morgen ongeveer 8 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Dag Kees. In de randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam voor Muiden 5 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwouden 4 kilometer. A12 Den Haag Utrecht tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer 6 kilometer. De A12 Den Haag Utrecht beknopend gouden 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Naar Den Haag op de A12 bij Zevenhuizen 7 kilometer. A13 Rotterdam Den Haag tussen Kleinpolderplein en Delft 9 kilometer. A15 Rotterdam Gorkum bij Papendrecht 4. De A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 4 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Brechtseplein 7 kilometer. De A20 naar Gouda voor knooppunt Brechtseplein ook 5 kilometer. A27 Almere Utrecht Gorkum tussen Eemnes en Beeldhoven 4. Tussen Evelingen en Noordeloos 4 kilometer. En A28 Amersfoort Utrecht bij Rijnsweerd 4 kilometer.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 Stein. Met de nieuwe Stefan Stein Steve Oakie komt eraan boneless Rihanna Voor 5 seconds. I think of heaven. Missed. sun was shining, I'm positive, then I heard you was talking trash, mystery. hold me back, I'm about to spaz, yeah, about four or five seconds from wildin', and we got three more days till Friday, I'm trying.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 CFM En daarvoor Rihanna's nieuwste voor 5 Seconds. Samen met Kanye West. En wat leuk toch dat ze samen proberen die Paul McCartney een beetje aandacht te geven, hè? Ja, dat dat stond wel, was, ja, dat vind ik wel lief. Dat van stond me. allemaal van die, van die kiddo's van een jaar of veertien. Die hadden op Twitter geschreven zo van, ah wat lief, van Kanye West dat die beginnende artiesten als Paul McCartney helpt. Ja, dat zijn echt, uh, die hebben er geen verstand van. Heel ernstig. Goed. Hier waren we natuurlijk bij CFM, Stef en Stijn. En Allah! Noornen en de nummer 11 feestdjj van Jij komt uit het noorden, hè? Ik kom uit het noorden, ja. Daar uh, doen ze eigenlijk in Groningen iets aan... Uh... Nee, ik kom niet uit Groningen. Ja, omgeving Groningen. Ja, nee, dat, nee, het noorden nee, is nee, toch nee, allemaal nee, een Nee, nee, nee, nee wij dat, iets dat is iets anders. Nee, dat er kan, nee maar dat, doen ze daar iets aan carnaval? Nee, hè? Ook niet. In Emmen? Ja. ja, zeker. Wel. Gewoon, uh, ja, daar ja, maar... is gewoon... Van donderdag tot dinsdag gewoon carnaval, hè? Echt carnaval of een beetje... Ja, ja, gewoon van, zuipen in een pakje. Dat doen ze wel als carnaval. Eigenlijk... Hartstikke nee, mooi. Ik las vanochtend las ik een artikel over um, hoe ernstig carnaval gecommercialiseerd is... en dat het eigenlijk geen leuk volksfeest meer is. Nou ja, we, mensen zijn, wat, dat, dat hoor ik laatst, mensen zijn volgens mij gewoon face moe. Er zijn zoveel feestjes die op je afkomen, dat op een gegeven moment denk je, ja van oh fuck it. En op een gegeven moment je word je ziek, zoals ja, ik je, op dit moment. Ja, ja, ja, maar jij bent altijd ziek. <laughs> In je hoofd. Um, nee, maar ik weet niet, ik ben, vorig jaar heb ik nog carnaval gevierd. Um, toen had ik nog een vriendinnetje uit het zuiden. Wat voor pakje had je toen aan? Ik had, uh, had zo'n uh, zo doktersoutfitje aan. Oh. En zij was als verpleegster. Oh, <laughs> ja. dat is ook wel leuk. Uh, avond, ja, ik precies, zeggen. exact. Nee, maar um, ik vond het wel leuk. Maar het is wel iets heel anders dan een avondje cooldown of een avondje R of een avondje Escape. Ah ja, in M is het gewoon, iedereen ziet er leuk uit. Dat is zo grappig en echt. Iedereen is er altijd op zondag bijvoorbeeld in de Boogie Bar, daar gaan er de meeste mensen Bar. Heen. Ja, boogie Bar. Nou ja, en uh, ja, dat is gewoon heel gezellig. Dus jij hebt wel zoiets van carnaval, mag van mij nog wel even blijven bestaan. Ik, uh, ah, het is niet zo dat het mijn favoriete feest is. Maar uh, ja. Wat is dan echt jouw favoriete? Sinterklaas krijg ik cadeautjes. Wat mijn favoriete feest is? Ja. Oeh, ja. Ik vind in de zomer altijd op vakantie met je vrienden. Dat vind ik altijd wel het mooiste. Gewoon, gewoon, gewoon festivals pakken. Feest... Nee, nee, nee. Gewoon een week lang naar Lorette of zo. Of dit jaar gaan we naar, uh, naar Mallorca. Ja. een van die twee, dacht ik. Ja. En dat vind ik het mooiste. Gewoon lekker zuiveren. Gewoon kluipen, lekker zuiveren. Alleen maar. Ik En dan val, dat soort gewoon niet om je ouders of uh, je appartement voor jezelf aan het strand. Oh, dat is zo lekker. Maar ik krijg er dus een paradox in. Want ik ga deze zomer naar Lorette Mar met uh, de hele familie. Oh, met je familie. Ja, oh, man. Oh, uh, ze hebben daar een villa gehuurd. En we gaan er echt met twaalf man gaan we daarin zitten. Oh, dat is wel heel gezellig. We hebben wel allemaal ons eigen tweepersoonskamer. En mijn neefje en ik hebben allebei de eerste twee kamers afgedwongen... dat mensen geen last van ons nou, hebben. Oh, last? Ja, bedoel je last? Nou ja, als we met de... Je mag het zelf even... <laughs> Alleen het probleem is, mijn neefje heeft sinds twee dagen een vriendin. Dus dat... Ook echt op ah, Valentijnsdag. Maar dat, dat, dat kan nog op wel, Op Valentijnsdag is dat ontstaan. Dat is wel een beetje cliché. Dat vond ik wel komisch. Ja. Goed. Nou, dan gaan we even een mooi liedje bijdraaien. Toto. Stop loving you. Voor Lorette, maar alsjeblieft. Dan, anders, dan moet ik in mijn eentje. <laughs> Dat gaat je niet lukken. Nee hoor, Geintje Rens. Ik vind het superleuk voor je. <laughs> Zometeen gaan we het even hebben over 50 tinten um, soppen. Maar dan anders. Eerst Toto voor je. Stop loving you. Stop loving you. Leuk dat ben je altijd een beetje stijn uh, ophouden met liefde? Uh, nee, dat vind ik best wel lastig om te doen. Kut is, het, hè? Ja, ja, dat is gewoon kut. Dat moet iets waar je doorheen moet en dat ja, kan je niet zo goed. Exact. Over doorheen moeten gesproken, um, vorige week gingen er bij jou mensen door een uh, poortje heen met een kaartje, want um, jij moest werken ja. bij de première van Fifty Shades of Grape. Daar ja. um, nou heb ik een artikel gevonden, die uh, had jij ook al gezien, <laughs> dat er een vrouw die is de bioscoop uitgezet tijdens uh, Fifty Shades of Grape. Ja, super mooi. Hoe, hoe, hoe zit dat precies? Nou ja, er was een, uh, er was een vrouw en uh, die was dan ook naar die première toe. Ja. Oh ja, ze vond, het, uh, ze vond het best wel geil. als ik dat zo lees. Nou, en ze uh, nee, denkt, nou ik heb, uh, ik heb eigenlijk geen zin om te wachten. En nu nee, dus Ga het... gewoon midden in de bioscoop, uh, steek even mijn hand in mijn broek. Ja, maar het is ook wel een beetje wat je met die film... Ja, nou ja. Je probeert al die huisvrouwtjes met kekken korte kapseltjes, probeer toch een beetje op te winden. Ja, maar dan kunnen ze, als ze dan thuis komen, kunnen ze dan met hun man van de bank afhouden. En dan gaan ze dat doen en niet midden in de bioscoop. Af. Of met een tarzan. Of met een ja ja Kijk, Denk dat, ja, okay. ja. Ja, oké. Okay. Nee, okay. En um, wat merkte jij daar ook een beetje wat van vorige week? Dat mensen het wel een hele leuke film vonden? Nou, ja, je merkt wel dat gewoon want als een film dan bijvoorbeeld afgelopen is, dan ga je bij de uitgang staan en dan uh, wachten tot iedereen weg is. Hè? Dat ja. mensen extra met je gaan flirten of zo. Nou ja, ja dat doen ze sowieso al, maar dan ja, merk dat je, dat je, je gewoon dat ze wel uh, allemaal wel uh, met een beetje rode wangetjes bioscoop uitkomen. Ja, Hoe ja, oud ze ik... ook zijn. Ook, als ze nou 16 of 70 of zijn, ja, zijn vind het allemaal toch wel spannend. Ik hoor wel allemaal dat mensen best wel zeggen van, ja, het, het is niet zo spannend als dat we mij nee Nee, ja, dat hoor ik ook. Dus heb je hem gezien? Ik, nee, ik heb hem nog niet gezien. Je mocht niet meekijken? Nee, ik moet gewoon hard aan het werken als de film mee bezig is. oké okay. Maar ja, ik hoorde inderdaad, ze zeiden dat het boek spannender was en veel explicieter en uh... Dat, uh, ja, dat, het, dat het gewoon heel veel aan de verbeelding overlaat. En maar, maar ik heb ook al gelezen dat uh, de regisseur... regisseuse, die had ja. al ruzie gehad met, uh, met, de, uh, met de schrijfster van het boek. Ja. Omdat die regisseuse die wou dus juist uh, uh, wat minder... zodat het grote publiek aankomt spreken. En, en die, de, schrijfster die... die schrijfster wou juist ja, altijd explicieter. Dus waarschijnlijk komt die regisseuse ook niet terug... omdat die schrijfster gewoon daar vinger in de pap heeft. Ik ben wel erg benieuwd. Uh, ik denk dat je geen ruzie moet krijgen met die schrijfster. Als ja, krijgt, ik wat weet in haar fantasie, ja, ik uh, weet het ook niet. Wat er, uh, straffen ze allemaal daarvoor gaat bedenken? Ja, Als je zo'n film echt heel pornograaf gaat maken, dan moet hij 18 zijn en dan kunnen er nog minder mensen zijn. Ja, dan kan hij niet, utopisch. Ik snap het niet. Nou ja, dat kan wel en dan moeten we heel veel mensen wijzen. En hebben ze daar wat meer scheid aan? Nou, dat weet ik niet. Twee mensen vanavond in de studio. Dames en heren, van harte welkom. Susanne en Roel! Goedenavond, jongens. Een hele goede avond. Hebben jullie het boek en of de film al bewonderd in je leven? Nee, nog niet. Ook het boek niet gelezen? Nee. Nee. Heb je, hebben jullie wel als mensen in de trein tegengekomen die dat boek uh, nee. zich geïnteresseerd ook niet? Uh, niet dat ik erbij. Uh, hebben jullie moeders het boek gelezen? <laughs> nee, nee, mijn nee, nee, nee, nee, nee. Dat vind ik een hele goede vraag. Ja, mijn moeder ja. heeft het boek wel gelezen. Echt? Ja. Ik zie bij jou wel altijd zo'n mega boekenkast staan. Ja. ja, ja maar daar top. staat 50 tinten niet tussen. Nee, hè? dat is alleen maar intellectueel shit. Niet. Ja, is ja, ja, ja, Ik ja, ja, ja, ja. nee, daar ook niets mis mee. Nee, nee maar mijn moeder heeft hem ook niet gelezen. Nou, ik vind jouw moeder wel een type om dat ja, te lezen. Ik ook. Nee, dat is wel nog bedoeld. Maar nee, gewoon, ja. ik denk dat. Nee, Mijn hallo, moeder is ook een type om dat te lezen. Er is niks mis mee. Heeft jouw moeder hem gelezen? Ja. 50 ja gelezen. Ik weet niet alle delen, maar sowieso de eerste volgens mij. Ja. Nou ja, goed. Het, wat ik dan ook wel grappig vind, is mensen die dan online gaan schrijven. Het eerste deel was beter. Ik vind dat toch bij zo'n 50 tinten. Ik, ik weet niet. Ja, ik kan ik ben dat niet nu, helemaal serieus. Ik ben serieus nu heel mee. nieuwsgierig naar hoe de trilogie verder gaat. Ik maar ga jij... het boek niet lezen, maar ik ben wel nieuwsgierig hoe ze dat over drie films spannend weten. Nou, want als is na de eerste keer is, de leukheid het toch ook wel af lijken, maar... Ik ga even een rondje doen. Ga je naar de film, Roel? Zeker niet. Zeker niet. Suus? Ik denk het oh, niet. Oh, niet, ah, niet. Ik, niet. Ja, ik ben nieuwsgierig, moet ik zeggen. En jij ook. Ik ga zaterdag. Ik, ja, ik ga ja. zaterdag, maar maar misschien... ik... Ik moet nog even kijken, Oeh, ik ga maar het lijkt me wel, uh, lijkt uh, me wel interessant. We hebben een heel, hele theorie bedacht. Dan gaan we eerst naar die film en dan gaan we gewoon zitten naast de knapste meisjes. En daarna fixen we dat. Maar gaan jullie ook echt oh, als al jezelf al. of gaan jullie gewoon undercover? Want ik snap dat je niet bij zo'n film gezien wil worden met twee jongens. Wij gaan helemaal als onszelf. Echt? Geduld. Wij hebben daar scheid aan. En we gaan in ja. Pathé Arena en daar komt sowieso vreemd volk. Dus dan maakt het allemaal uh, gewoon uh, even uh, wat uh, minder uh, uit. Uh, Goed. <coughs> Kan er fluiten van, uh, van jullie? ik niet? Ik, of kan ik naar zijn optreden Die fluiten? fluiten jawel. Kan, je, kan je fluiten? Ja. Nee, ik ik Iedereen kan fluiten. Ik kan niet fluiten. Op je vingers. Ja, je ja. Vingers. ja. Je ja op mijn nee. vingers. Nee. Ja. Zo, sickie, ja. dat is knap. Klein beetje, klein beetje. Goed. Nou, meer dan ik, dus. Uh... Maar, na, maar na applaus kan je fluiten. Ja, dankjewel. Maurice de Jonge! hond? de Jonge! is de Jongen, hond, hond, hond, hond. Na twee jaren procederen heeft een Colombiaanse lerares het eindelijk voor elkaar. De 36-jarige dame gaat voortaan door het leven. Als mevrouw ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXIZ. Inderdaad, ze liet haar naam veranderen in het volledige alfabet. De vrouw die werkzaam is als kunstdocente... vindt dat ze het recht heeft zichzelf voortdurend aan te passen. Zo liet ze zich een ruime tijd aanspreken met Lady Zunga Zijborg... al liet ze die naam nooit officieel registreren. Ze zegt, ik heb geen speciale reden voor het gebruiken van het volledige alfabet. Ik wilde gewoon een naam die vrijwel niet uit te spreken is. Ironisch. De vraag die daarbij hoort deze week kan je beantwoorden via de mail stephensteinstfm.gmail.com of twitteren at Of zie A, ah, ja. over de vraag had ik die al genoemd? Nee hè? Ik loop voor. Het. Ik lag mensen met domme namen uit. Dat is de vraag van deze week. Optie A. Ja, die mensen komen erbij niet goed vanaf. Die geef ik met een zweepje straf. Waarom moet ik nou weer B doen? Ja? Alleen als ze ben klaargekomen heten, dan gaat het gezicht nee. bezweten. Of die C. Nee, ik respecteer mensen met alle nationaliteiten, geloven en namen... als ze in hun leven maar minstens een keer klaar kwamen. Ja, uh, en D. Vooral de naam Stefan vind ik erg lachwekkend. Dat staat er niet. Ja, dat staat er wel. Dat staat er zeker niet. Uh, nou ja, ga dan maar gewoon verder. Er staat Stijn. Gewoon oh, een mooie Hollandse naam hoor. Je kan uh, deze vraag teruglezen, inclusief een goede variant van D, op onze Facebookpagina. Facebook.com/stefenstein. Op het eetje. Nou, dit was mooi. Reageer ik dan ook. Stefenstein gmail.com of twitteren. Het in de Chesto Birthday Treatments Remix. Wat is er nou precies met Chesto aan de hand, Roel? Hij heeft een Grammy gewonnen voor dit uh, nummer, Plaat. Ah, dat is leuk voor hem. Dat is wel heel mooi. Toch hoor. fijn dat hij hem, ondanks dat hij zo uh, niet meer meedoet in deze wereld, toch nog een Grammy krijgt. Oh. Stijn Duursma met het weerbericht. Vanavond en vannacht helder, maar in het zuidoosten wolk en lokaal mist. Min minimum temperaturen tussen de 2 en min 2 graden. Morgen zondag en middag temperaturen rond de 8 graden. En vrijdag wordt het bewolkt met periode van regen en wordt het 6 tot 8 graden. Dankjewel, je Geen probleem. En dan je verkeersinformatie. 18 meldingen. We beperken ons tot vertragingen langer dan de 6 minuten. Aan de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost, 4 kilometer stilstaand verkeer. Kost ongeveer 11 minuten. De A4 Delft-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Dorp daar 8 kilometer stilstaand verkeer. gaat ongeveer 18 minuten duren, komt door een eerder ongeval. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Zevenhuizen, daar 5 kilometer stilstaand verkeer. Kost je ongeveer 14 minuten, komt door een ongeval. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Gouwe Quaduk, daar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkel en Roderijs en Delft... daar 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Komt door een vrachtwagen met pech, dat is flink pech hebben. De A27 Utrecht-Beda tussen Noordloos en Industrieterrein Avelingen... daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer gaat je ongeveer 6 minuten kosten. En de laatste op de N31 Leeuwarden-Drachten... tussen de N32 naar Leeuwarden-Gouten. En de N32 naar Leeuwarden, daar is een wegafsluiting. Komt door een gekantelde vrachtwagen. Naar verwachting is de weg om 18.30 uur vrij. Voor de over en wegen en kortere vertragingen, check pid.nl. Dan staan er ook nog een paar flitsers, om precies te zijn 6. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Hoogmade en Roelevarendveen, daarbij 24.8. De A12 Arnhem-Utrecht bij Knopend Maanderbroek, daarbij 105.4. De A28 zwolle Meppel bij afrit Nieuwe-Leuzen, 105.4, gemeld door Arno. Heb je er ook eentje, meld hem via flitsers.nl. De A50 Os-Arnhem bij Nijmegen, daar 150.0. De A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorscholt bij 17.2. En de laatste de A58- de andere kant op Tilburg-Eindhoven tussen Oorschot en Best, daarbij 17,0. Stef en Stijn met de hits van CFM. Only. Just... Galantis. I... Keiko.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 Formidables. Formidables. Hoe uh, goed is jouw Franstein? Heel, heel, heel slecht. Ik uh, ken Fou la avec moi. Ja, ik weet niet eens wat dat betekent. Ik weet alleen dat het een zin is, uit een liedje. Dat uh, betekent... Uh, heb je dat wel eens naar mensen gezongen zonder dat je... Ja, ja, ja. Wilt, uh, ja, ja, ja, nee, ja okay. het was iets met... Wil je met me naar bed of zo? Fou la avec moi. Uh, wil je met me naar bed? Vanavond. Vanavond. vanavond. Ja. Oh, dan goed, uh, nou, daar zat ik je toch best goed bij. Ja. Of vannacht of overdag. Maakt mij niet uit. Vanavond. <laughs> Als het maar een keertje is, weet je. <laughs> ja, ja dat, is voor allora, jou, allora. dat is voor jou heel wat. Allora. Eén koppertje. Um, nee, dat dus. Oh, ik start al Taylor Swift al in. Ik heb een verkeerd knopje. Geef niet. Serieus? Ja. Uh -huh. Nou ja, nu gaan we dus gewoon weer luisteraars verliezen. Ja, dit is gewoon zo'n momentje. Er loopt nu ook alles gewoon vast. Het is zo'n moment. <laughs> zo loopt alles. <laughs> Meen je niet? Okay. Nou, dan moeten we het maar live. Hey, jij, jij doet of, Oh, uh, en gecrashed ook gewoon. Jij, jij kan toch basgitaar spelen? Ja, uh, ik heb wat? alleen niet bij me. Dus dat oh, dat is, wel, is een wel, beetje. Ja. Ja. Trommelen op uh, je tafel. Of <laughs> zo. Ja, ik kan alleen niet trommelen, dus dat is heel jammer. Oh, nou ja, dat is heel jammer. Inderdaad. Er is ook een, uh, een, uh, een figuurtje uit een kinderserie die kan ook trommelen. Dik trommel. Wauw! Dit was met dat een achtergrond muziekje echt, was dit leuker geweest. Oh, dat was echt de meest beschamende stilte die ik ooit even uit gehoor, de radio gehoord wacht, heb. Wacht, als, als je heel even hebt, ik heb bijna mijn dinges weer, dan... mijn dinges. Mijn dinges. Mijn okay. dinges. Nee, dan nee, dan, nee, dan nee. kan ik even onze bedoemtjes geven. Oké, okay, nou, we wachten er even op. Even kijken als ik dat heb hier. Oh, ja, oh, dat, heb je hier. Oké, okay, maak hem nog een keer. Oh, nu praat ik er doorheen. Ja. Nee, niet. dit schiet helemaal niet meer goed. Maar hoe goed je Frans nou? Ja, eh, slecht. Echt heel slecht. Top. Fijn om te weten. Kunnen we alweer, of moeten we nog verder? Ja, nee, we, we, we, we, we okay. kunnen weer. We ja. Zometeen hier bij CFM Stef en Steen. Um, jo, die quest, wat wil je horen? Welke plaats mogen we voor jou draaien? Je kan hem mailen: stef-en-stein-cfm-gmail.com of, um, of twitteren: CFM. Ik ben het helemaal kwijt, even. Kunnen we even opnieuw? Nee. Nee? Nee, daar is geen thuis voor. Oké, okay. prima. Ik wist het even gewoon niet. Ik had zeg maar een beetje last waar Teders Swift niet over zinkt. Een black space. For a weekend. So Like a daydream.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 Er is ook een Marokkanen versie van deze plaat gemaakt, de Darkspace. Taylor Swift hoorde hier. Maurice de jonge! Hond! Hond! Hond! Hond! Maurice de jonge! Hond! Hond! Hond! hond, hond. hond. Tijd voor de uitslag van Maurice, die jonge hond. Deze week was de vraag. Uh, ik ja, google ja, symptomen altijd online. Ik kijk. Of nee, ik zit in de verkeerde... Het is echt zo'n uitzending. Wat een ongeluk. Ik ben gewoon nog steeds niet helemaal lekker. Ik heb mijn hoofd er gewoon niet helemaal bij. Nou, we hebben er door, uh, vriend. Moet ik het even overnemen? Nee, dat ja. komt wel goed. Oh, Oké. Okay. Okay. Um, even nog, jullie antwoord. Ik lach mensen met domme namen uit. Ja. Hoe kijk je... Ja? Wat, vind je dan, wat is dan bijvoorbeeld nee, de domste joh, nee. naam die je ooit bent tegengekomen? Nee, dat weet ik niet. Ja, dat maak ik is, ook helemaal dit niet zeggen. Dit is, dit, is, dit is nou weer flauw. Ja, dat snap ja. ik. Dat je echt dacht, God, is iemand uit onze klas? Oh. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik vind Laura ook een hele domme naam. Wat? <laughs> Nee, dat is flauw. Ik weet dat ze leuk dus Dat is heel flauw. Dat is heel flauw. Ja. Ik zit even na te denken. Ja, Heb jij niet een domme naam? Ja, daar zit ik ook even na te niet denken. Niet dat jij een domme naam hebt, maar weet Ik je vind Stefan een zeer normale naam. Ja, ik ook eigenlijk wel. Helaas. Ik kende wel ooit iemand die heette Barry. En dat vond ik altijd op een of andere manier. Ook zo plat Amsterdams praat ik Barry. Dan? Ik ben Barry. Dat vond ik altijd wel grappig. Ja. Wel komisch. Ja. Maar verder, dat nee, niet echt iemand met... Uh, Jezus, iemand met rare namen. Ehm... Um, mm. Huh, nee, niet okay, dat de, de, de, uh, de... Uh, Nee, nee. Oké, okay. dan gaan we eens even kijken naar de uitslag van deze week. Terechtgekomen op plek nummer 4. Um, alleen als we Ben klaargekomen heten, dan gaat me zich bezweten. Um, terechtgekomen op plek nummer 3. Ja, die mensen komen er bij mij niet goed vanaf. Die geef ik met een zweepje straf. Terechtgekomen op de tweede plek. Nee, ik respecteer mensen met alle nationaliteiten, geloven en namen... als ze in hun leven maar minstens één keer klaar kwamen... en terechtgekomen op de eerste plek. De plek waar je terecht op wil komen. De plek waar Sven Kramer nog nooit op terecht is gekomen... en ook nooit op terecht gaat komen. De eerste plek. Vooral de naam Stijn vind ik erg lachwekkend. Nou, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo geloofwaardig. Dat vind ik leuk. Ik heb zelf acht keer gemaild. Dus dat, <lacht> dat wel even in perspectief heb. Ja. Dank jullie wel voor... Acht keer zoveel, zoveel mails als normaal, of niet? <lacht> Welkom bij Stefan Stijn, hè? Nee. Ja, maar dat er niemand luistert. <laughs> Het is de woensdagavond van ZMM. Nog 2,5 uur ongein op je radio. ATB komt eraan met Don't Stop O'Causses. Teach me how to dance with you. En Rihanna Maroon 5 nu voor je. Now as the summer kids, I let you slip away. You say I'm not your type but I can make you sway. It makes you burn. steeds me how to dansen hier bij CFM. Hebben jullie ooit iets van een dansles gehad of zo? Of iets in die richting? Nee, gelukkig niet. Salsa. Ik kan van mezelf wel goed. Nee, maar ik heb wel zoiets. Ik vind, nu nog niet... Maar ik vind als ik een jaar of 2, 23 ben... Dat ik wel een keer een salsa lesje moet volgen. Omdat je gay bent. Nee, ik vind dat je als man in deze tijd... Een beetje moet kunnen salsa dansen. Nee, Gewoon een beetje, een beetje basis. Nou ja, als jij dat vindt dan... Een beetje ballroom. Uh, ik raak je niet af over die mening. Ik vind dat, je dat, wel, dat als je later gaat trouwen... En, je komt, en, en de band die staat ja, klaar. Ja, trouwen. Je gaat je 23 jaar toch niet trouwen. Dat hè, je, dan ben ik niet van plan. Nou, waarom zou je dan op je 23 Ja, maar het is toch doen? gewoon fijn als je een meisje kan begeleiden daarin? Oh, mij sowieso ik begeleiden. Ik vind dat wel... Ja, maar jij ja, stopt gewoon je lul in de mond. Dat is een ander verhaal. Rune 5 wordt je ook nog samen met Vienna. If I Never See Your Face Again. CFM Request. Nou, je mag nu klaarkomen, Stijnd. Uh, uh, dat jij Daan de Groot bent. Uh, ja, klopt. Welle, of David, sorry, David de Groot. Sorry, David, als je luistert. Ik zeg nu sorry tegen Stijn, dit is heel verwarrend. David ja, de Groot, groot heeft laten allemaal. weten dat hij, um, dat hij ook wel heeft staan soppen in de bioscoop... toen hij keek naar uh, Fifty Shades of Grey. Um, die wil namelijk um, een van de titelsongs van, uh, van die film horen. Uh, en die wilde jij ook horen, hè, Stijn? Ja, en mijn vriend Frank Timmer heeft hem ook aangevraagd. Zo, de vriend van wie? Mijn vriend. Jouw vriend. Van de camera's. Okay. Ook op okay. mijn verzoek. Ga je, verzoek oh, ga je oh, ook salsa down to the oh, okay. so, okay. okay. Ik wil gewoon mijn, graag mijn... So. Mijn wil uh, uh, is gewoon wet in. De en wat willen jij en David graag horen? Ja, de Crazy in Love remix van de, de 50 States of Grey album. Van wie? Van de 50 States of Grey nee. album. Van wie? Oh ja, gewoon van Beyoncé. CFM Request. Oh. <laughs> so. I look and so deep in your eyes. I touch a new moon. Oké, okay. ik hoor je dat dit niet de goede versie is. Ja, maar hij staat ook niet op Spotify. Is, is dit dan een goede? Soundtrack. Dit Kijk, lijkt me dit, de goede. Ja, dit, ja, dit, ja, het ziet ook wel een beetje geil uit. Uh, maar oh, maar we we Beyoncé is ook gewoon best wel geil. Nee, ik vind Beyoncé Het Nou, dit is echt wel een goede aflevering. Zo, uh, so, <laughs> tering. Leuk, <laughs> Leuk geen professionele. Tweede, tweede uitzending helemaal toe. Hey, jullie gaan ineens allemaal rare dingen aanvragen die op Spotify staan. Wat het fout, jongens. Sorry, David. Dus dan moet je er niet doorheen praten. Ga je kijken? Oh. I so baby I'm not myself. Wat is dit nou weer? Jongens, hij stopt ermee. Ik moet een Google account aanmaken. Wat is dit allemaal voor bende? Ja, daar zijn we weer hoor, jongens. Zelf in ieder geval ook doordat je er gek uitziet, Beyoncé. Je hoorde Crazy in Love, de remix van 50 Shades of Grey. Oh, een minuut van tevoren af. Ja, we moeten door. Het ah, komt erin daar goed. kan ik niks aan doen. Zometeen hier op B.O.B. zo goed. Ook Alentus komt eraan Runaway, net als Jesse J en Tag Binnen een paar tellen zijn we terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.